Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet op Eindhoven Airport 500 veldbedden neer... voor reizigers die daar zijn gestrand. Vanwege de mist werden vanmiddag en vanavond bijna alle vluchten geannuleerd... De meeste reizigers zijn naar huis gegaan, maar enkele honderden mensen zitten nog op de luchthaven. Het is niet bekend hoeveel er willen overnachten. Ook Schiphol heeft last van de mist. Daar zijn vandaag ongeveer 100 vluchten geannuleerd. De start- en landingsbanen kunnen maar de helft van het normale aantal vluchten verwerken. Het dodental van de aanslag dinsdag in Straatsburg is opgelopen tot vijf. Nu een Poolse man die al hersendood was, is overleden. Hij werkte in Straatsburg bij het Europees Parlement. Enkele gewonden liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Deense regering heeft de schulden van 485.000 burgers kwijtgescholden. Het gaat vooral om niet betaalde boetes... voor bijvoorbeeld foutparkeren, zwartrijden in de trein... of niet ingeleverde boeken bij de biep, met een totaalbedrag van bijna 800 miljoen euro... De meeste schulden stonden op naam van uitkeringsgerechtigden. Het kerstcadeau is een gevolg van een mislukt IT-project uit 2013. De schulden zouden automatisch worden geïnt... maar het programma werkte niet en werd afgeschaft. Alle schulden handmatig innen zou volgens de Deense regering te duur worden. Daarom werd besloten tot kwijtschelding. In Irak is een begin gemaakt met de herbouw van de Al-Nouri moskee in Mosul. De meer dan 800 jaar oude moskee... Met de karakteristieke scheve minaret werd vorig jaar verwoest tijdens de bevrijding van Mosul. De stad was jarenlang in handen van islamitische staat. IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi riep in 2014 in de moskee het kalifaat uit. Dat was een van zijn schaarse openbare optredens. IS zegt dat de moskee is verwoest door aanvallen op Mosul. Het Iraakse leger zegt dat de terreurgroep het zelf heeft gedaan.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 En we beginnen met, uh, eens even kijken, ja, een uh, wereldmuziek. Van uh, Nobumbo To. Nou, no. ook daar ga ik me verder niet aan wachten. Ga lekker luisteren, want dat is het eigenlijk het belangrijkste. En ik wens je heel veel luisterplezier in, bij Peaceful Radio Show 1311. No Tabula, tu lingoma.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 ik Perpetual Motion, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at perpetual-motion.net. Shambhu, and you're listening to Peaceful Radio. I'm Oh, my